begint deze serie bewegen Aandacht, liggend op de rug. Ga nu dus liggen op een matje of een kleed. Met je armen langs je lichaam, als dat goed voelt voor jou. En voel even hoe het met je is, maak even een intern weerbericht op. Zijn er nog druktes? Zijn er nog dingen van de afgelopen dag waar je mee bezig bent? De komende dag. Ik voel dan even hoe het met het lichaam is. Zijn er zijn pijnlijke plekken, zijn er zijn spanningen. Kijk of je erbij kunt blijven. Lichaam laten zijn wat het nu is en erbij blijven. En volg dan de adem. In. Uit. Let er tijdens de oefening ook op of de adem zijn eigen tempo vasthoudt of dat het door de oefening vast komt te zitten. Stopt nu je armen langzaam omhoog voel die zwaartekracht en draai ze door verder achter. Naar beneden toe. Doe ze naar beneden getrokken worden. En laat je handen achter je hoofd. Op het grond komen. En ontspannen weer. Strek dus dan het lijf helemaal uit. Doe je vingertoppen. Van je hoofd weg en nu je hakken van je billen weg. Strek je voeten mee toe. Kijk of je hierbij door kunt blijven ademen. En laat het weer los. Als je deze oefening te sterk aanzet, komt heel snel je adem vastzitten. Maar zoek die grens. En doe nog een keer de strekking en laat maar weer los. En breng dan je armen weer terug. Dus doe zo omhoog, langzaam. Volg de hele weg. Kijk extra nauwkeurig naar het landen van de armen. Naar het moment waarop alles weer ontspannen kan worden. Trek vervolgens je knieën omhoog. Zet je voeten vlak bij je billen neer. En we gaan nu met het bekken kantelen. Dus span je buikspieren aan. En Trek het bekken heel iets omhoog. al het naar je toe. Zul je zien dat je onderrug vlak wordt. Laat het je los. En draai het de andere kant op, maak die onderrug hol. En doe dat zo een paar keer naar je toe. Spannen. Dan je af. maar het Terwijl je die beweging maakt. Breng ook eens wat aandacht naar je gezicht. Is daar spanning. Of je atmen. Je schouders, je bovenrug. Die hoeven niks te doen. Maar misschien doen ze toch mee. En rond dan de laatste beweging af. En strek je benen weer uit, doe je knie naar beneden, je voeten, voeten naar voren. En trek nu je linkerknie omhoog en pak die knie vast. Misschien om je knie, misschien vind je het prettiger om het. Onder je knie vast te pakken. En ga nu eens met je armen heen en weer. Waardoor dat pijn begint te draaien in het heupgewricht. En onderzoek daar eens wat voor belemmeringen er zijn. En wat voor vrijheden. Hoe kun je dat been allemaal bewegen? Smaak dus maak wat rondjes links of rechts van het heen en weer. Onderzoek dat heupgewricht. kijk of je bovenlijf en je gezicht, je nek, wel of niet aan het medem zijn. Hou het been nou weer stil en breng je neus in de richting van de knie. Maar let erop dat je niet probeert om zo ver mogelijk te gaan, maar precies tot waar jouw lichaam aangeeft dat mogelijk is. Je hoeft niet de beste van de klas te zijn, we zijn niet sporten in die zin. Zijn op zoek naar de grenzen. En als je zo met je hoofd een stukje richting je knieën zit. Kijk dan eens. Ben je aan het streven om ver te gaan? Of ben je juist heel voorzichtig? Als je voorzichtig bent, ga wat verder. En ook als je de houding te lang kunt duren. Ga dan vast terug. Ondanks dat de instructie nog niet zegt dat je teruggaat. En ga dan weer terug. En laat de knie los en strek het been uit. En voel eens even het verschil. Het verschil tussen linkerheup en rechterheup, linkerbeen en rechterbeen. Misschien voel je zelfs dat je linkerarm meer heeft moeten werken dan je rechterarm. Of voel je juist helemaal geen verschil. Trek dan de rechterknie omhoog. Je pak de knie, of onder de knie vast, met je handen. En ga weer cirkeltjes maken om dat heupgevricht te onderzoeken. Leg bijvoorbeeld eens wat aandacht in je linkerbeen, het gestrekte been. Is dat volledig ontspannen of doet het mee? En hou je been dan weer stil. En kom met je bovenlichaam omhoog. Dat mogelijk is voor jou. Kijk hoeveel jij op dit moment met je naast je knie En merk ook gedachten op. Misschien ben je ontevreden, zou je het verder willen, of misschien een beetje trots. Want wij zijn het oordelen en merk die oordelen op. Hoe hard is je gezicht? Zijn je armspieren aan het werk? Is je linkerbeen al ontspannen? Ben je misschien aan het volhouden? Ga terug uit de oefening op het moment dat het voor jou mogelijk is. En leg dan langzaam je hoofd weer terug. Ontspannen bovenlijf. En laat de knie los. Strek dus het been. En voel zo liggend de oefening even na. We gaan zo meteen ons lichaam omdraaien en op handen en knieën staan. Voordat je eraan begint wil ik je vragen om heel nauwlettend te kijken hoe jouw lichaam dat uitvoert. Dus doe het nu. Ga op handen en knieën staan. Zorg ervoor dat je handen recht onder je schouders zitten en je knieën recht onder je heupen. Kijk wat je kunt ontspannen, welke spieren niet nodig zijn in de houding. Je gaat dan de rughol een bol maken. Als eerste laat je hoofd naar beneden zakken, en draai je heupen en je billen naar beneden, en maak je rug bol als een kat. En ontspannen, het weer. En ga in één beweging door naar de holle rug. Buik hangt naar beneden, hoofd komt omhoog. En maak het weer bol. En doe dit zo een aantal keer. En laat je leiden door je ademhaling. Dus het begin van de in- of uitademing begin daarmee de bolle of holle kant. En onderzoek is waar de inademing bij hoort. Past die beter bij de holle rug? Of past die beter bij de bolle rug? Hetzelfde voor de uitademing. Kom dan weer tot een vlakke rug staan. We gaan nu een balansoefening doen. We gaan zo onze linkerarm naar voren strekken. Kijk hoe je lichaam dat uitvoert. Hoe herverdeelt je lichaam het gewicht over de overige drie punten. Zodat die linkerhand losgelaten kan worden. Til dan die linkerhand op. En dus strek hem recht naar voren. En kijk naar je vingertoppen of kijk over je hand heen. Vervolgens gaan we ook nog het rechterbeen uitstrekken. Kijk weer naar die herverdeling van het gewicht. Til dat been op. En als deze oefening te zwaar voor je is, ben dan vriendelijk voor jezelf. Pas hem aan. Zak even op je billen, of blijf gewoon handen en knieën staan. Zo goed voor jezelf. Ben vriendelijk. En trek weer het rechterbeen terug. Nu de andere kant, herverdeel het gewicht, til de rechterhand op en strek hem uit naar voren. Hoef niet extreem te strekken, gewoon je spannen uitstrekken, kijk over je vingertoppen heen. En herverdeel het gewicht zodat ook het linkerbeen opgetild kan worden. En voel die lange strekking van de linker grote teen tot en met de rechter middelvinger. Heb je het zwaar, ben je te ver gegaan? Ben je te voorzichtig en ben je te vroeg gestopt? Blijf onderzoeken. Zet dan mijn been weer terug. En haal de arm weer terug. En nu ter afsluiting nog een paar katbewegingen. Uitademend, laat het hoofd zakken. Maak de rug bol. En inademend, laat de buik zakken. Hoofd omhoog. Uitademen. Laat je bij deze dingen leiden door je eigen ademhaling. Niet door instructie van mij. En zak dan heel even terug uit. Laat je handen staan. En leg je billen. Bijna of helemaal op je voeten neer. En voel de oefening even na. Dan gaan we vervolgens op onze buik liggen. Kijk ook hoe je lichaam dit aanpakt... Laat je hoofd op de kin rusten of op een wang. De armen langs het lichaam. Dan gaan we de benen optillen één voor één. En hierbij, voordat je eraan begint, kijk eens met je aandacht hoe je bovenlijf hier omgaat. omgaat. Kun je schouders en armen ontspannen blijven. Terwijl het linkerbeen omhoog gaat. Het linkerbeen omhoog. Klein stuk of ver wat laat voor jou mogelijk is. Let op de signalen van het lichaam, aangespannen schouders en gezicht, stop de adem. En laat het been weer zakken. En doe dan langzaam het rechterbeen een stukje omhoog. Ook tijdens de yoga kunnen er natuurlijk afleidingen zijn, gedachten over wat je straks gaat doen, of vandaag gedaan hebt, merk het op. Nu ga weer terug naar waar de oefening op dit moment is. En als je het nog niet gedaan hebt, laat dan het rechterbeen ook zakken. En vervolgens gaan we het bovenlijf een stukje optillen. En hierbij kun je opletten wat je onderlijf doet. Bemoeit het zich ermee? Spant het zich aan? Of kun je het alleen bij het bovenlijf laten? Til nu het hoofd en het bovenlijf een stuk op. Voor zover mogelijk voor jou. Hou het even vast in het onderzoek, Je dus lichaam en de adem. En laat het weer zakken. En til nog een keer de borst en het hoofd op. En laat de spanning uit de armen ook weg. Schouders hangen, bovenarmen hangen. Willen ontspannen, zicht ontspannen. Mijn de rug doet, doet wat werk op dit moment. Je strikt dan ook de armen iets naar achter, til de arm op. Ten slotte, de benen ook nog, als het mogelijk is. De moeilijke houding waarbij heel snel de adem vast gaat zitten, onderzoek de grens en laat dan langzaam alles weer ontspannen en liggen op de kin of op een wang en voel de oefening even na. vervolgens op ons rug liggen weer onderzoekend hoe het lichaam het aanpakt op de weg daar naartoe in al deze yoga oefeningen is de weg naar een houding toe belangrijker dan de eindpositie en ook bij de volgende oefening waarbij we het been op gaan tillen dus liggen op de rug de armen langs het lichaam we tillen het gestrekte linkerbeen omhoog tegen de zwaartekracht in wat doet je bovenlijf? kijk ver je kunt komen als het been op zijn hoogste punt is cirkel dan wat de voet en de enkel Maak de enkel los. En controleer weer af en toe. Spanning in schouders, gezicht en adem. Doe niks met die adem, die adem maar rustig het normale patroon volgen. Trek de voet wat naar je gezicht toe. Spanning in de kruid, duw hem een keer weg. Krijg wat spanning bovenop de voet. En pak dan het been vast, het gestrikte been. Boven de knie, onder de knie, maakt niet uit. En ontspan de schouders, buikspieren, het rechterbeen. Kom omhoog met je neus richting de knie. Zo weinig spierkracht als mogelijk is. Kijk hoe ver je kunt komen. Zoek de grenzen op. Wat gebeurt er met de adem en je gezichtspieren Als je over die grens gaat. En als je het nog niet gedaan had, laat dan de knie los en kom terug aan de grond. Leg de armen langs je lichaam. En leg heel zorgvuldig het linkerbein en neer op de grond. Volg de hele weg. Volg die bijzondere ontspanning die komt de laatste paar centimeter, millimeter het lichaam geen spieren meer nodig heeft. En voel ik dit weer even na. Verschil tussen de linkerheiligd en de rechterheiligd van het lichaam. En ga dan Langzaam, zo weinig mogelijk spanning in het linkerbeen en het bovenlijf, het rechterbeen op te Een andere grens die het lichaam hierbij aan kan geven is wanneer je onderrug loskomt van de grond. Dan heb je het been iets te ver getrokken. Kijk of die onderrug een op de grond kan blijven, zo aangekomen bij jouw hoogste punt. Draai het enkelgewricht een beetje los, trek die voet wat naar je toe, trek de kaart wat op en strek hem wat van je af. Pak vervolgens de knie vast, boven of onder de knie. Je kom langzaam met aandacht voor de hele weg er naartoe met je neus richting de knie. Linkerbeen ontspannen. Ben je aan het volhouden? En als je het nog niet gedaan had, kom dan terug naar de grond. De armen gaan naast je neer. Je gaat met je volledige aandacht die afdaling van de been vollen. En voel ook deze oefening nog even na. En ga vervolgens met aandacht voor de beweging op je zij liggen. Ga op je linkerzij liggen en leg je hoofd in je linkerhand. En plaats je rechterhand voor stabiliteit voor je borst op de grond. En ga dan langzaam het rechterbeen optillen. En laat het weer zakken. En nog eenmaal. Het rechterbeen optillen. Totdat voor jou het hoogste punt is. Dan zijn je armen ontspannen. Je gezicht. Ben je heel erg je best aan het doen om zo hoog mogelijk te komen? Is het mogelijk om het linkerbeen te ontspannen of kan dat niet? En als je het niet gedaan hebt, laat dan het rechterbeen hier heel langzaam zakken aandacht voor de volledige afdaling. En keer je dan op je rechterzijde. Leg het hoofd weer in de rechterhand, de linkerhand voor de borst op de grond. En het linkerbeen langzaam omhoog. Totdat voor jou het hoogste punt is. En onderzoek weer even de grens. En een klein stukje overheen of weer terug. Want ook zonder over je grens te gaan kun je in de yoga je kracht oefenen en trainen. Je hoeft niet te ver te gaan om lichamelijk gezonder te worden van de yoga. En laat het weer zakken. Ontspan het even. Het linkerbeen. En laat het weer omhoog komen. Tot zijn hoogste punt. Hoe is het met je adem? Je gezicht. De ontspanning van je rechterbeen. Als je linkerbeen omhoog is. Je aan het volhouden? Of kun je in geestelijke ontspanning het hele lichaam observeren? Als je spier begint te branden, ben je ook iets over de grens gegaan. Dus ga terug in het moment dat voor jou goed is. Laat het been dan weer zakken. Langzaam volgen de hele weg. Nadruk op het laatste stukje wanneer alles weer ontspant. En draai dan weer naar de rug toe. We gaan nu weer de knieën optrekken. Beide knieën. De voeten plat op de grond. dicht tegen de billen aanzetten. En de armen kunnen langs het lichaam blijven. We gaan nu het bekken helemaal optillen. Begin met een klein stukje. Zeg maar halverwege tot waar je kunt. Stil de onderrug en het bekken. Van de vloer, en als het zo'n beetje halverwege is, halverwege tot jouw grens, voel dan eens even welke spieren nodig zijn voor deze oefening. Kun je de billen ontspannen? Er is voor deze oefening niet veel meer nodig dan de bovenbeenspieren en zak weer terug en kom nog een keer omhoog met die heup en onderrug. En kijk of je alleen de bovenbenen het werk kunt laten doen. Ik kom weer iets verder nog tot onder de grens. Buikspieren hoeven niks te doen, de billen niet, de schouders niet, het gezicht niet, armen niet. Hoe voelt de onderrug? En ik kom dan weer terug. En dan tenslotte helemaal omhoog tot wat voor jouw lichaam mogelijk is op dit moment. als je je ogen dicht had, zou je eens kunnen openen en zou je eens naar je buik kunnen kijken. Waarin de adem te zien is. Blijf die bilspieren ontspannen. De armen, de schouders. Ben je misschien stiekem toch te ver gegaan? of Kun je eigenlijk nog wel wat verder? En laat de heup en de onderrug weer naar de grond toe zakken. langzaam alsof de ruggengraat een kralenketting is. Die kraaltje voor kraaltje, wervel voor wervel afgerold wordt. En laat alles weer ontspannen. Je kunt de knieën boven laten staan. En gaan we gaan een torsie maken. Dus een draaiing van de rug. Het bovenste gedeelte van de rug vlak te houden. Leggen we de handen in de nek of onder het hoofd. We gaan de knieën samen als een pakketje naar rechts laten vallen. Langzaam vallen. Waardoor er dus een draaiing in de rug komt. En het kan nog iets versterkt worden door het hoofd naar links te draaien. Wat kan er ontspannen worden in deze houding? En kom weer terug met het hoofd, de knieën, en laat de knieën naar de andere kant zakken, naar links. En als je wilt, het hoofd naar rechts. Valt er nog iets meer te ontspannen in de rug. En het hoofd weer terug en de knieën. Nog één keer: knieën naar rechts, hoofd naar links. En weer terug. En nog een keer. De andere kant. Hoofd naar rechts. Knieën naar links. En kom maar weer terug naar het midden. We gaan bij wijze van rugmassage een rolbeweging over de rug maken. Daarvoor gaan we de rug zo rond mogelijk maken. Trek de knieën naar de borst toe en doe de kin op de borst, de hoofd richting de knieën. Voor zover mogelijk voor jou. En nu is de rug dus rond en kunnen we gaan schommelen. Begin met kleine bewegingen en zorg dat je één rond pakketje blijft en rol door naar die onderrug. Misschien kun je een hele bovenrug ook rollen. Misschien kun je iets naar links of rechts hangen, waardoor er ook iets van de zijkant meegenomen wordt. En kom dan weer tot rust. En strek je weer uit. Je gaat liggen. Met je armen langs je lichaam. Misschien met de armen op de buik, als je de adem wilt voelen. We zijn nu aan het einde gekomen van deze serie. Oefeningen, bewegen in aandacht. Terwijl je zo stil ligt met de ogen dicht, doe dan eens voor jezelf een kleine bodyscan. En terwijl je dat doet, voel wat, wat de oefening met je gedaan heeft. Kun je de ontspanning voelen? Toelaten? Was het voor jou om grenzen te ontdekken? Kun je accepteren dat die grenzen er zijn in je lichaam? Kun je deze liggende houding... Nu accepteren. Dan kun je zien dat alles oké okay is zoals je hier ligt. En je mag jezelf feliciteren met het doen van deze oefeningen. Je hebt gewerkt aan lichaamsbewustzijn en lichaamsconditie. En als je deze oefening regelmatig doet, zullen de grenzen zich vanzelf verleggen. Zal je fitter zijn en meer bewust van de grenzen in het lichaam. Maak wat bewegingen voor jezelf om daarna weer over te kunnen gaan tot een zittende houding.